6 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Australië worden nog 72 mensen vermist. na de plotselinge vloedgolf in de deelstaat Queensland. Er zijn zeker acht mensen omgekomen. De meeste doden vielen rond de stad Toowoomba. Een politiecommissaris sprak van een binnenlandse tsunami. In Brisbane worden mensen uit voorzorg geëvacueerd. omdat het water van de vloedgolf daarheen stroomt. Queensland wordt al weken geteisterd door overstromingen vanwege de vele regen. In de bouw lijkt het dieptepunt van de crisis voorbij. Dit jaar verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw een groei van 1 Vooral door de toenemende vraag naar woningen. De werkgelegenheid in de bouw zal dit jaar nog wel iets teruglopen. Pas volgend jaar wordt daarin een groei verwacht. In de afgelopen twee jaar leed de bouw een productieverlies van in totaal 15 De vroegere Republikeinse leider in Amerika, Tom de Lee... gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot drie jaar cel... Hij is schuldig bevonden aan witwassen en illegaal gebruik van campagnegeld... maar zegt zelf dat hij onschuldig is. Daley had 22 jaar in het Huis van Afgevaardigden... en was een tijd lang voorzitter van de Republikeinse fractie. President Obama gaat morgen met zijn vrouw naar Arizona... om een herdenkingsplechtigheid bij te wonen voor de schietpartij zaterdag in Tucson. De man die ervan wordt verdacht dat hij zes mensen heeft gedood en veertien heeft verwond werd gisteren aan de rechter voorgeleid. Hij zei dat hij de aanklacht begreep. De 22-jarige man wilde waarschijnlijk een aanslag plegen op een congreslid. Zij is een van de gewonden. Het RIVM komt vandaag met een advies over het gevaar van stoffen... die vrijkwamen bij de brand bij een chemiebedrijf in Moerdijk. Vooral het gevaar van neergeslagen roetdeeltjes wordt besproken. Later volgt een persconferentie van de burgemeesters van Breda en Dordrecht... over eventuele maatregelen. Dan nog het weer. Het wordt langzaamaan bewolkt met temperaturen rond nul. Er is kans op verraderlijke gladheid. Vanuit het westen ligt de regen. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. Nog geen meldingen van files, maar het is wel opletten. Want op lokale wegen is het plaatselijk glad door bevriezing. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 11 januari, goedemorgen. Ja, ze beloven toch al dagen regen en nou is het toch nog weer glad vanochtend. U hoort het, oppassen dus. Veel hoog water ook vandaag. Om te beginnen in Australië, waar u hoorde dat zojuist zo ongeveer te maken hebben... met een inlandse tsunami. Gisteren werd de stad Toowoomba getroffen door een vloedgolf. Vandaag is Brisbane aan de beurt, zo lijkt het. Onze correspondent Robert Portier doet straks verslag. Het water hier heeft nog niet voor al te veel problemen gezorgd. Nijmegen en Deventer nemen nu maatregelen. Maar wat niet is, kan nog komen. We praten vanochtend met hoogleraar waterbeheers over onze bescherming tegen het hoge water. En verslaggever Karin Alberts is in de Ooypolder, vlakbij Nijmegen... waar ze vandaag toch wel de nodige problemen met het water verwacht. Komt er vandaag meer duidelijkheid over de gevolgen van de brand in Moerdijk... en dan met name voor de volksgezondheid. Daarover praten we met hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale En Ilko Dijkstra. Hoogleraar Crisisbestrijding is vanochtend ook te gast. Met hem praten we over het blussen van de brand... het omgaan met die lijst van giftige stoffen... en de communicatie met andere instanties en met de bevolking. We hebben het over Tunesië. Daar zijn jongeren al wekenlang aan het protesteren tegen het autoritaire bewind en de demonstranten worden keihard aangepakt. Scholen en universiteiten worden nu gesloten. Directeur van het museum Singer in Laren heeft zijn bronzen denker van Rodin terug. Dieven waren het al in stukken aan het snijden toen de politie ze oppakte. Volgens de directeur was dat te voorkomen geweest. Hij vindt dat straks hoezo. Het referendum in Soudaan, een huis op zonne-energie en een beroemde jurk van koningin Juliana. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. Je kunt dus ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. En als je heeft of opmerkingen, kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. Overstromingen in Australië eisen steeds meer slachtoffers. En de derde grote stad van het land, Brisbane... ...wordt nu ook serieus bedreigd door het wassende water. Correspondent Robert Portier in Australië. Robert, het is het laatste nieuws. Ja, op dit moment uh, maakt iedereen zich eigenlijk op... ...voor het wassende water in Brisbane. Iedereen probeert daar uh, de stad uit te komen... Morgen wordt daar het hoogste punt verwacht, maar er valt zo ongelooflijk veel regen... dat iedereen inmiddels het heeft over een historische, of een ramp van historische proporties. Uh, het aantal uh, doden neemt inderdaad toe en het lijkt erop dat het einde nog niet in zicht is. En zou het dan kunnen zijn, Robert, dat er in Brisbane hetzelfde plaats gaat vinden... als we gisteren zagen, bijvoorbeeld in Toowoomba? Nou, dat is een grote vraag inderdaad. Uh, Brisbane bestaat uit een aantal lager gelegen gebieden... Uh, waar eigenlijk al er wel vanuit werd gegaan dat die zouden gaan overstromen. Maar uh, op dit moment valt er zoveel neerslag... dat een van de grote stuwmeren uh, die het water voor uh, Brisbane onder andere tegenhoudt... dat die op knap staat. Ze zetten die dan wijd open, waardoor grotere delen van de stad gaan uh, overstromen. En vanmiddag zag je dat veel mensen in de binnenstad moesten worden geëvacueerd. Ook graag naar huis wilden natuurlijk om hun spullen op zolder te gaan zetten... of om de stad uit te gaan naar vrienden en familie. Want zoals het er nu naar uitziet gaan nou 6500 huizen volledig onder water. 16.500 uh, huizen gaan voor een gedeelte onder water. Ja, Robert, er verdrinken mensen. Er zijn er nog heel veel vermist. Uh, er wachten nog duizenden op evacuatie. Die zitten op daken van huizen. Ze zijn toch wel verrast door deze hoeveelheid water? Ja, zonder meer. En uh, het rare is dat niemand het heeft zien aankomen. Er was vandaag iemand op een persconferentie van het Meteorologisch Instituut... Die zei van de manier hoe dit is ontstaan. Ja, we kunnen uh, er uh, allerlei uh, ideeën op loslaten. We kunnen kijken hoeveel neerslag er valt. Dat alles op één plek samenkomt en dan zo'n enorme vloedgolf veroorzaakt. Dat hadden wij niet kunnen voorzien. Die heeft ook maar een paar minuten geduurd, die uh, vloedgolf. Er zijn officieel acht mensen overleden. maar Iedereen gaat ervan uit dat dat doodental gaat, gaat oplopen. Er zijn nog 72 mensen vermist. Ook daarvan gaat iedereen uh, ervan uit dat dat uh, aantal gaat oplopen. Um, en uh, ja, iedereen is natuurlijk nu bang dat uh, dit zich gaat herhalen, bijvoorbeeld in andere steden. En die weet in Brisbane. Wat is de verwachting dan voor de rest van de week, Robert? Ja, die is niet goed. Uh, het weer blijft slecht. Het blijft voortdurend regenen. Uh, op dit moment valt er zoveel neerslag dat het water ook niet meer uh, weg kan. Het wordt nooit meer in de, in de bodem opgenomen, omdat er al zoveel water in zit dat, daar, uh, ja, dat het vol is. Uh, dus dat stroomt eigenlijk vrij over het land naar het laagste punt. En uh, ja, en op dit moment is dus uh, Brisbane het uh, ja de volgende grote stad. En ook wel de grootste stad tot nu toe die aan de beurt is. Oké, okay. nou Robert hou ons op de hoogte over wat er gegaan is in Australië en vooral ook in Brisbane op dit moment. Dank je wel. In vergelijking met Australië is de wateroverlast hier maar zeer gering. Stel niet veel voor. In het zuiden van Limburg lijkt het water nu al te zakken. Stroomafwaarts, wat noordelijker dus, worden nu wel allerlei maatregelen genomen. Rijkswaterstaat voorziet geen problemen, maar neemt wel het zekere voor het onzekere. Zo werden in Nijmegen de sluizen gesloten met die traditionele houten poort en een extra wand. Dit is de echte officiële kering, ja. er zit Een houten deur zit er aan de buitenkant voor. En dat, is eigenlijk, dat is ook een waterkering, maar dat geeft nogal wat lekwater en toch wat toestanden brengt men zich mee. En dit is een tweede kering eigenlijk een extra veiligheid, die aluminiumkering. En die is ook waterdicht en die houdt het water ook helemaal tegen. Dus in die wand ertussenin dan zou het voor kunnen komen dat er gewoon water in komt, maar dat heeft er niet veel van betekenis. Ja, het waterpeil van de IJssel stijgt en daarom worden ook in Deventer voorzorgsmaatregelen genomen. Deze bistro-eigenaar heeft zijn zaak echt letterlijk op een steenworp afstand van de IJssel liggen. En hij is dan ook druk bezig. Waar we nu mee bezig zijn is schot voor de ramen te doen. En de gemeente levert uh, zandzakken. En ja, zo houden we het water tegen. Alleen, uh, we moeten wel 24 uur paraat zijn als het water over de kade heen gaat. We moeten onze kelders moeten leegpompen. Dus ja, dat is het enige nadeel. Maar er is al water in de kruipruimte. Vanmiddag hebben we alles getest. Nou, de pompen doen het. Dus um, ja, we zijn er eigenlijk klaar voor. Alle maatregelen worden genomen op basis van waterstanden... die voorspeld zijn door Rijkswaterstaat. Maar het is onduidelijk of die voorspellingen wel juist zijn. Hoogleraar Hydrologie, Hub Stauweneijen van de TU Delft, denkt van niet. Het mechanisme wat we nu zien, dus een heel snel smeltende sneeuw... terwijl het ook hard regent, dat dat een mechanisme is... wat er misschien onvoldoende in onze voorspellingsmodellen zit. Volgens de regionale nieuwszender L1 heeft Rijkswaterstaande standen onderschat. Maar dat spreekt de hoogleraar tegen. Ik denk niet dat men het onderschat... want uh, u ziet ook dat de waterschappen hier uh, terdege op zijn voorbereid... en die nemen ook voor zichzelf best wel een uh, behoorlijke marge in acht... Uh, ik denk wel dat dit een continu leerproces is. Dus dat wat we nu gezien hebben, dat zal ook wel gaan leiden tot aanpassingen van onze modellen. Omdat de kennis die we tot nu toe hebben dan toch nog net iets te kort schiet. Juist. Maar Rijkswaterstaat hield afgelopen vrijdag rekening met een maximale afvoer van 2000 kubieke meter water per seconde bij de Mazie Maastricht. Het werd uiteindelijk bijna 2300 kub per seconde. Een Nederlandse hacker en oprichter van Access4All, Rob Gonggrijp heeft voor het eerst gereageerd op het onderzoek dat de justitie in de Verenigde Staten doet... naar zijn banden met WikiLeaks-oprichter Julian Assange. Bij Paul Witteman vertelt hij hoe hij erachter kwam dat de Amerikaanse justitie hem als verdachte beschouwt. Ik kreeg vrijdagavond een e-mail van Twitter waarin stond... Uh, wij hebben een, een order, een court order, om alle gegevens die bij ons liggen over uw account... En dat account van Julian Assange, Bradley Manning, uh, uh, Jacob Appelbaum en Birgitta Jonstotter. En dat zijn mensen die betrokken zijn geweest in, in brede zin bij Wikileaks. Um om die uit te leveren. En waar was Amerikaanse justitie dan naar op zoek? Nou, dat was naar IP-adressen, zegt Gongrijp. Het gaat dan om de IP-nummers waarvan ik geconnect ben. Maar mijn tweets komen met een scriptje vanaf een server... altijd hetzelfde IP-adres. Dus het gaat om die IP-nummers. Het gaat om inderdaad mijn e-mailadres en de tweets zelf. Ik heb nooit privéberichten daar verstuurd of ontvangen. En kent Gongrijp Grijp Assange goed? Ik ken Julian Assange al een tijdje. Maar gewoon omdat we elkaar treffen op conferenties. Maar ik heb hem wat beter leren kennen in oktober van het afgelopen jaar van 2009. Uh, uh, omdat wij allebei spraken op een, uh, uh, op een conferentie in, uh, in Maleisië... en daarna nog wat door Azië rondgereisd hebben samen. De advocaat van Gongrijp benadrukt dat er nog niets zeker is... maar dat het wel zo kan zijn dat Gongrijp richting Amerika gaat. Als de Verenigde Staten namelijk om uitlevering vragen... dan kan Nederland dat bijna niet weigeren. Voorlopig is het nog afwachten tot het onderzoek naar Gongrijp is afgerond. 22-jarige schutter uit Amerikaanse Arizona is voorgeleid aan de rechter. Hij wordt verdacht van moord en poging tot moord en kan de doodstraf krijgen. Man schoot zaterdag tijdens een politieke bijeenkomst zes mensen dood... waaronder een federale rechter en een negenjarig kind. Congreslid Gabrielle Gifford raakte zwaar gewond. Correspondent Ron Linker over de sfeer in de rechtszaal. Het was voor het eerst dat journalisten oog in oog stonden met de schutter van Tucson.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 de rechter behandelt de zaak op 24 januari. Verder, president Obama hield gisteren een minuut stilte... voor de slachtoffers van de schietpartij. En hij heeft nog meer plannen om de schietpartij te herdenken. President Obama reist morgen naar Arizona om een herdenking bij te wonen. Het exacte programma van zijn bezoek is nog niet bekendgemaakt. Obama treedt daarmee in de voetsporen van Bill Clinton... die in 1995, na een aanslag in Oklahoma... ook vier dagen later naar de plek des onheils afreisde. Obama's staf heeft laten doorschemeren dat de president op korte termijn een toespraak wil houden waarin hij zijn landgenoten troost biedt. Maar tegelijkertijd wil hij het moment aangrijpen om een oproep te doen de felle toon in de politiek te matigen. Dan geef even naar het laatste nieuws over de neergeschoten Gabrielle Gifford. Zij ligt nog op intensive care, maar is inmiddels stabiel. De presentatie van het onderzoek van het RIVM... naar de gevolgen van de brand in Moerdijk is uitgesteld. Het rapport werd gisteravond laat verwacht. En dan zou er meer duidelijk worden over welke stoffen... er nou zijn vrijgekomen door de brand bij het bedrijf Chemiepak. Het RIVM kon nog geen conclusies trekken. Woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Holland legt de vertraging uit. Ik begrijp dat het RIVM uh, nog uh, bezig is met het uh, volledig en in detail samenvatten van alle metingen in een definitief advies. En dat kost wat meer tijd. De beide voorzitters van de veiligheidsregio... burgemeester Van de Velde in Breda en burgemeester Brok hier in Dordrecht... vinden toch wel een eenduidige en een zorgvuldige communicatie heel belangrijk. Dus dan kan je beter eerst even wachten tot de adviezen goed zijn samengevat... en dan naar buiten komen. Ja. Nou, vanavond om half zes maakt het RIVM meer bekend over het onderzoek. Op de persconferentie moet ook gelijk, die komt daarna, duidelijk worden... hoe mensen het opruimen van bijvoorbeeld de roetdeeltjes moeten aanpakken. Voor zover mij bekend is het ook echt de bedoeling... om die meetresultaten te vertalen naar concrete maatregelen. Als dit het geval is, kunt u, moet u er zo mee omgaan. Minister Schippers van Volksgezondheid... was gisteren een bezoek aan de resten van het chemiebedrijf. Ze benadrukten nogmaals dat een grootschalig gezondheidsonderzoek niet nodig is. Tom Delay, de voormalig leider van de Republikeinen in het Amerikaanse Huis van afgevaardigden, is veroordeeld tot drie jaar cel. Hij kreeg de straf voor zijn rol bij het witwassen van geld en het illegaal gebruik van campagnegeld in 2002 voor kandidaten in Texas. Vertelt deze verslaggever van CNN. Essentially, the charges are uh, that he had, uh, in corporate money here in Texas, but a judge here just ago that, uh, Tom de 3 years in hoger beroep gegaan en komt waarschijnlijk op borgtocht vrij. is Waarom zijn kies being delayed? is het dat Tom DeLay om te verlaagd en uit de kruis te worden. Maar dit is een kwaad sententie voor Tom DeLay, die eerst een van de meest belangrijke republike figuren in Washington, D.C. Op grond van de aanklachten had DeLay levenslang kunnen krijgen. En hij zegt zelf dat hij op politieke gronden is veroordeeld. <middels> Nou, dat heeft hij vast wel eens gehoord. Lekker, ochtends voor uurtje of zeven. Het in de grond slaan van betonnen heipalen. Als het goed is, gaan we dit geluid in 2011 vaker horen. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw... is de crisis in de bouw namelijk voorbij. Ruim twee jaar lang zat de bouwsector in een bouwput... die geen bodem bleek te hebben. Aha... Daar leek geen eind aan gekomen te zijn. En dit jaar worden de opleveringen van 64.000 nieuwe woningen verwacht. En ook het onderhoud aan woningen zal met 5% stijgen. Het is niet allemaal goed nieuws. De werkgelegenheid in de bouw zal ook in 2011 nog iets afnemen. Amerikaanse beleggers dan, die blijven voorzichtig... door de zorg om de schuldencrisis in Europa... en de dreiging van de vierde kwartaalcijfers die er deze week aankomen. betekent dat de Dow Jones Index sloot met een verliesje, drie tiende procent. Nasdaq deed het wel iets beter en had twee tiende winst. Vlak nadat de beurzen gesloten waren... kwam de Amerikaanse aluminiumproducent Alcoa met de eerste kwartaalcijfers. Dat zag er goed uit. Netto winst ging bijna met een kwart omhoog. Analisten verwachten dat meer bedrijven... over het eerste half jaar goede cijfers kunnen laten zien. Inmiddels zijn de beurzen aan de andere kant van de wereld. Ook weer open in Azië. De Japanse NECA-index staat in de min. Gaat daar dus niet zo goed. Al is het maar 2 10 Tot zover dit nieuws Voorzichtig. U kunt het nog even terugluisteren. Inclusief de heipaal. Moet u even naar nos.nl slash radio 1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over zes geweest. Een grote groep sterren heeft zich verzameld voor een lied dat vrede wenst voor Soudaan. Het is een nummer van de Zuid-Soedanees Emmanuel Jal... die zijn moeder verloor in de burgeroorlog tussen Noord- en zuid Soedan. Emmanuel is ook een van de kindsoldaten die in de oorlog vocht. Maar nu zet hij zich in voor de vrede in zijn land. Emmanuel Jal in de clip bij het nummer zien we onder andere wat bekenden... zoals Alicia Keys, George Clooney en ook Kofi Annan. Het lied hebben wij alleen nog maar via YouTube. Dus daarom voor nu eventjes Peter Gabriel... die deze Jal, Emmanuel Jal hielp bij de opname en de productie van het nummer.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 Like that's where music comes from Some of it's just transcendental, some of it's just really dumb, but I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 to give me wedding rings oh. <laughs> Yeah, Michael White. Come on. Yeah, hello. Oh. Please grab dat. Wateroverlast in Nederland. Het valt allemaal erg mee. We lijken goed voorbereid. Toch krijgen ze wel last vandaag. Verder stroomafwaarts. afwaarts. Nu Nijmegen-Deventer, we zijn het al, zijn ze maatregelen aan het nemen. Karin Alberts hebben we er als onze ochtendverslaggever op uitgestuurd. Karin, goedemorgen, waar ben je? Ja, goedemorgen. Nou, ik sta op een behoorlijk idyllisch plekje, tenminste dat vermoed ik, want het is natuurlijk nog hartstikke donker. Maar in de verte zie ik de lichtjes van Nijmegen. Ik ben uh, zo'n drie kilometer een dijkje opgekronkeld. Links van mij raadde ik meer dan dat ik het zag dat daar een enorme vlakte aan water ligt. De Waal, die is aan het overstromen. En over dat dijkje kronkelde ik naar een eenzame enclave. En dat is de... Dan nou, zullen we toch niet meer vernemen waar zij staat vanochtend. Het water slaat hard toe. Komt ze nog terug? Nee, dat gaan we niet redden. Nou, doen we eerst het sportoverzicht. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Ladies and gentlemen, el van de la FIFA Pilotador, el ganador del Ballon de oro. de winner is... Lionel Messi. Je hoort in eerste instantie Barcelona-trainer Josip Cardiola... die in het Zürich pakket maakte dat opnieuw Lionel Messi is gekozen... tot wereldvoetballer van het jaar. Argentijn liet in de verkiezing zijn Spaanse clubgenoten bij Barcelona Xavi... en ook Iniesta achter zich. En daar was Messi aangenaam door verrast. Het is een dag heel speciaal voor mij. Ik wil het en ik mis compañeros mijn sin ellos obviamente, yo ik no niet Quiero compartirlo con, con todos mis seres queridos, que son los que, los que siempre me apoyaron y están al lado mío. Y quiero compartirlo con todos los barcelonistas y, y todos los argentinos. Muchísimas gracias erg bedankt. Een bijzondere dag, zei Messi. Hij dankte Xavi en Iniesta. Zonder wie hij niet in Turin gestaan zou hebben. Een mooi moment voor Barcelona en voor Argentinië zei hij ook nog. Nederlanders waren er niet bij de laatste drie. Wesley Sneijder werd wel als enige Nederlander in het wereldelftal van het jaar gekozen. Snyder sprak dan ook van een mooi jaar met een verrassend hoogtepunt. Uh, I think definitely the, the wedding with my beautiful wife. Actually. Oh, you mean in football? In, in voetbal, football? He?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 Sneijder, dus werd vierde. Bedankt ook nog zijn coach bij Internationale Mourinho. Ook volgens hem is dat de beste coach van de wereld. Josie Mourinho. Dus hij werd uitgeroepen tot bondscoach van het jaar. De coach van het jaar, de bondscoach van Spanje, Vincente del Bosque. En de coach van Barcelona, Pep Guardiola, moesten genoegen nemen met plaatsen 2 en 3. Feyenoord gaat proberen om vleugelaanvaller Christian Simon... voor de rest van het seizoen te huren van UPS-Dosja. Mario Been gaf een positief oordeel over deze 19-jarige Hongaar. Omdat voor directe koop de middelen in Rotterdam ontbreken... wil Feyenoord hem eerst tot het eind van het seizoen huren. Technisch directeur Leo Beenhakker legt uit... waarom het voor de Hongaarse club verstandig zou zijn... om hun grootste talent aan Feyenoord te vuren. Ja, in de eerste plaats is het argument van Oeipest, uh, wij weten dat jullie een uitstekende opleiding voor jonge spelers hebben, dus uh, uh, kan hij daar alleen nog maar beter worden. Uh, in de tweede plaats, uh, uh, mogelijkerwijs speelt hij zich daar zodanig, ontwikkelt hij zich via training bij Feyenoord en via Westerse spelen bij Feyenoord, want daar is hij gewoon aan toe, het is gewoon een volwaardige speler dat hij zich wijze daarmee in de, in de etalage speelt... en wijze een vervolgtransfer op termijn kan maken. Nou, alleen maar voordelen. Benakker zei tegen Radio Rijnmond. Stadsgenoot Excelsior kijkt met weinig plezier terug op de oefenstage in Suriname. De Rotterdamse club won niet één keer. Als laatste verloren de Rotterdammers met 4-2 van amateurclub Inter Mungo Tapu. Altijd lastig, uit. Stond wel een heel bijzondere voetballer daar in de spits, zag trainer Alex Pastoor. Ja. Uh, uh, je hebt het over Ronnie Brunswijk, die stond in de spits. Ja, die is 48. Ja, ik zeg ook, hij stond in de spits. <laughs> <laughs> maar je, wist je dat hij meedeed? Had je niet zoiets van wat, wat, wat krijgen we nu? Nou, kijk. Um omgaan met, uh, met andere culturen en leven in een ander land dat brengt uh, aparte dingen met zich mee ja. uh, naar welk land in de wereld ook gaat je komt wel eens wel dingen tegen waarvan je denkt dit zijn wij niet gewoon nou, dit was waarschijnlijk een van die dingen en uh, ik moet zeggen dat uh, ondanks het feit dat dit een uh, van de slechtste misschien wel de slechtste wedstrijd is die, uh, die ik van, uh, van mijn groep heb gezien uh, let ik vooral op dat gedeelte uh, en wat minder op de tegenstander. Nou, nog even. Ik wil toch even weten, Alex, hoe deed je het? De oudere rebellenleider leider uh, Brunswijk. <laughs> ja, ik, ik, ik denk dat ik het, uh, de lading het beste laat dekken... door uh, voor de derde keer te zeggen, hij stond in de spits. <laughs> Oké, okay, hij schoot niet met scherpen, <laughs> begrijp ik. Nee, zijn zoon daarentegen, uh, die voor hem inviel wel. Die scorede er twee. Ik zo'n trainer Alex Pastoor, Jeroen Stopwoord, spreekt met hem. Rijn Babel kan de twijfelachtige eer krijgen... om als eerste voetballer in de geschiedenis te worden geschorst... op basis van een Twitterbericht. De speler van Liverpool is door de Engelse Bond... in staat van beschuldiging gesteld. Hij heeft na de bekerwedstrijd tegen Manchester United... op zijn eigen Twitterpagina een bewerkte foto... van de scheidsrechter van die wedstrijd, Howard Webb... in een United-shirt geplaatst. We hebben het er gisteren al even over gehad in het Radio 1-journaal. Nou, wangedrag noemt de FW dat. Babel heeft wel als een excuses aangeboden, ook op Twitter trouwens... Donderdag moet hij zich voor de Tuchtcommissie verantwoorden. Tot de de schakelen we nog even met Karin Alberts... die er net niet aan toe kwam om te vertellen waar ze nou eigenlijk was vanochtend. Karin, <lacht> nieuwe poging. De Oijpolder. ik zal het heel snel ja. vertellen nu de verbindingen nog is. De Oijpolder en die is aan het onderlopen. En dat betekent dat een klein buurtschap wat midden op een terp ligt... negen huizen groot en daarnaast nog een paar woonboten... dat die vanaf morgen onbereikbaar zal zijn, omgeven door water... En, vertelde ik daar straks ook, toen jullie dat niet meer hoorden... maar dat is al eens eerder gebeurd. In 1995 bijvoorbeeld. En toen stond het water zelfs tot in de huiskamers 13 centimeter hoog. Uh, daar was oud-collega Gerard Arninghoff getuige van. En die vertelde toen het volgende. De evacuatie van het land van Maas en Waal en van de ooi bij Nijmegen is voltooid. Vrijwel alle inwoners zijn vandaag vertrokken. De polders zijn helemaal afgesloten. En de politie laat niemand meer door. De hele operatie begon vanmorgen om 8 uur. Voor 12 uur wilden de autoriteiten iedereen uit de bedreigde polders weg hebben. Daarom waren er tientallen bussen en lege trucks opgetrommeld om alle mensen te kunnen vervoeren. Maar in de dorpen Alphen, Dreumel en Wamel viel de oogst tegen. In Alphen stonden maar twee mensen bij de kerk te wachten. De rest is allemaal weg. We hebben voor eigen vervoer gezorgd. Dat is allemaal gisteren en, en zondag al. En vannacht vertrokken. De pastoor gaat samen met de brandweercommandant op zoek naar twee mensen die in hun huis zitten te wachten. Want wij zijn hier van de morgen nog, nog op een ander adres geweest om te gaan kijken. En. Uh, nou ja, dus, die waren weg. Maar ja. dus, ja, die dus, zitten ja. daar gewoon in de gedachten van. Ja, dat komen wel. Dat komen we wel. wel, ja. we wel dus nou ja, dat doen we, we gaan er even naartoe toe. Ook een dreumel wordt met spanning gewacht. Er oh, komt dus de brandweer aan, er dus komt de politie aan en er komt. Ja, het hele zooi. Goed zo. Ja, die ze Ze wachten al een tijdje op de bussen. Van kwart over acht. Bij de kerk. En zodoende zijn we hier te laat naar hierheen gegaan. Zijn we hier gastvrij ontvangen. De koffie en warmte. Hè? Ja. En dan gaat de kolonne verder. Zoals 16 jaar geleden in de Ooipolder, Karen en Albert. Hoe is het vandaag? Moet of mag iedereen er nu ook uit? Of wachten we het eerst allemaal rustig even af? Nou, de verwachting is niet dat het zo dramatisch wordt als toen. Maar goed, we gaan het afwachten. Want je zult er toch maar wonen omgeven door dat water. En maar wachten of het gaat stijgen en ver het gaat stijgen. En helft vanaf morgen kunnen de mensen die hier op die terf wonen. alleen nog maar met bootjes naar Nijmegen toe, naar het vasteland. En uh, ja, dat is natuurlijk ook wel weer heel apart. Uh, Hopelijk er direct alles van te horen. Karin Albert in de Ooipolder vanochtend. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zeven, hier is Dorald Megens. Goedemorgen. In Australië worden nog ongeveer 70 mensen vermist... na de plotselinge vloedgolf in de deelstaat Queensland. In en rond de stad Toowoomba zijn zeker acht mensen omgekomen. Politiecommissaris sprak van een binnenlandse tsunami. In Brisbane, 100 kilometer verderop... is inmiddels een begin gemaakt met evacuaties.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 En in Tunesië zijn alle scholen en universiteiten voor onbepaalde tijd gesloten. De regering wil zo een einde maken aan de protesten door jongeren. Ze verzetten zich tegen de jeugdwerkloosheid en de corruptie bij de overheid. Afgelopen weekend vielen bij demonstraties in Tunesië zeker 14 doden toen de politie met geweld ingreep. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend neemt de wolking vanuit het westen toe en een neerslaggebied trekt vanuit het zuidwesten het land binnen. Het verkeer moet de komende uren rekening houden met gladheid door neerslag en wegtemperaturen onder het vriespunt. De luchttemperatuur ligt in het oosten nog onder het vriespunt. In het westen zitten alle waarden in de plus. De wind is zuid tot zuidoost en matig boven land en vrij krachtig tot krachtig aan zee. Vanmiddag trekt de neerslagzone naar het oosten. Er is kans op natte sneeuw, maar de kans op regen is toch het grootst. De temperatuur ligt in de middag tussen 3 graden in het oosten en 6 in het westen.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 ANWB Verkeersinformatie. U hoort het net al, op lokale wegen is het nog steeds plaatselijk glad door bevriezing. Verder staan er een paar korte files bij Amsterdam en Rotterdam. Bij Amsterdam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Dorp 2 kilometer. De A7 Horenzaandam bij de Afritweide Wormer, 2. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen, voorknopend Plein 2 kilometer.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 Klein aanvalletje van de griep vanochtend. Eerst maar eens naar Australië, waar ze veel last hebben van het water. Overstroming in het Noordoosten eisen steeds meer slachtoffers. Rond de Australische stad Toowoomba worden meer dan 70 mensen inmiddels vermist. Zeker 9 mensen zijn verdronken. Brisbane, de derde grote stad van het land, wordt nu ook door het water bedreigd. Familie Huig woont al tientallen jaren in Australië in de buurt van Brisbane. Meneer of mevrouw Huig... Goedemorgen, ja, meneer, meneer Kees Huig. Goedemorgen. Kees Huig, ja. Houdt u het nog droog? Uh, nee. Oh. Helaas niet. <laughs> Waar staat het water? Maar, uh, het loopt nog niet mijn huis in. Nee. Waar staat het wel? Uh, ja, het regent uh, heel hard. En uh, het zijn eigenlijk een soort of stortbuien die uh, dan ertussen doorkomen. En uh, ja, wij wonen dus eigenlijk uh, tussen uh, Brisbane en Ipswitz in. En uh, we zitten dus, zoals wij het hier zeggen, eigenlijk nog in een streek een beetje country-achtig. En uh, dus, we hebben een hoop vrijheid eromheen. We zitten niet midden in een stad. Nee. En uh, uh. ja. Bent u gewaarschuwd op, op wat er, voor wat er komen ja. gaat? Alles, ja. Het is al regelmatig wordt er regelmatig op de tv wordt er gewaarschuwd. Het is eigenlijk al de hele week bezig. Uh, stap bij stap, klein beetje voor klein beetje. Het is begonnen eigenlijk in het, het noorden. En zo succesiefelijk is het hier naar het zuiden afgezakt. En het, uh, de toestand is op het ogenblik het ergste hier. Men praat erover dat het dus in 35 jaar uh, de ergste overstroming zou kunnen worden. Ja. En, en voor en. u is het dan maar afwachten of u het inderdaad droog houdt... dat u hoog genoeg op die heuvel woont? Of wordt toch ook uw ja. huis nog wel bedreigd? Uh, nou, ik dacht het niet en ik hoop het ook niet. Het lijkt erop dat wij het hier op deze plek wel uh, droog houden. Ja. Wat, Althans, dus, wat ja. doen ze in Brisbane nu op het ogenblik? Uh, een hoop evacuatiecenters worden open, opengesteld. Uh, men gaat naar waar het het ernstigste is. Uh, de mensen krijgen dan ook orders om de zaken te verlaten. Dus uh, eruit te trekken. Ook degenen die dit niet doen, die uh, worden dan verplicht... Uh, alle mensen die dus daar langs komen eventueel voor uh, uh, ja, te bekijken hoe dat allemaal gaat... die worden dus allemaal weer naar huis gestuurd. Want dat is, die lopen natuurlijk allemaal in de weg. Ja. En dan de situa uh, situatie in Tuwomba, uh, meneer Huijger. U heeft het uh, natuurlijk ook gevolgd via de media. Veel mensen verdronken, ja. veel ook nog vermist. Zijn ze er zo door ja. verrast? Er zijn uh, negen mensen zijn er dus daar dus, uh, verdronken. Ja.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 is er zoveel regen gevallen in zo'n korte tijd... dat dat dus de paniek heeft veroorzaakt. Ja. U zegt de het al, straten, ja, ja. U, u, u wordt veel gewaarschuwd. U hoort er wel veel over. Um, wat is uw indruk van de hulpverlening? Goed, ja. heel goed. Overal zie je dus dat er mensen dus in de weer zijn. Dat er regelmatig de mensen erop uitgestuurd worden om te bekijken. En als je dus de plaatjes ziet de rivieren die zijn dus zeker een twee of drie keer zo uh, hoog geworden. Wat het, uh, over zes meter wordt er al gesproken. Dat ze hoger zijn dan normaal. En men verwacht nog meer. Voor u is nu in huis blijven zitten met de koelkast vol... en hopen dat het water niet te veel stijgt? En dat is het. Ja, nou niet alleen de koelkast... maar ook mijn meel- en mijn rijstvoorraad. Hè? Ja. Dat we brood kunnen blijven bakken en rijst kunnen blijven eten. Ja, want de stroom kan, de stroom kan er dan ook nog wel eens afgaan natuurlijk. Ah, dat is ook mogelijk. Ja, dat is ook mogelijk. Ja. Dat uh, hopen we maar niet. En zoals u merkt waarschijnlijk dat de telefoons ook niet elke keer goed zijn. Al een paar keer ben ik uitgeschakeld. En, uh, en we zitten hier... Uh, nou, we hebben hier gelukkig gas. En we hebben gas hier in flessen. Ah, ja. Flessengas. Nou. Dus dat is heel moeilijk om dat af te sluiten. Ja, precies. Nou, meneer Huig, dan wensen wij u veel sterkte. En hopen dat we ik, u, u kunnen blijven bellen. Ja, dank u vriendelijk Dag, meneer Huig. Uh, uh, dag. Bijna tien over half zeven. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Dan naar flexwerk. Daar wordt mee gesjoemeld. Volgens FNV worden vaste krachten ontslagen... om daarna door hetzelfde bedrijf met een flexibel contract... weer te worden aangenomen. En dat alles dan voor een lager salaris, natuurlijk. Zegt voorzitter Agnes Jongerius. Dan krijgen mensen dus te horen dat ze afscheid moeten nemen als collega. Dat er geen plek meer is voor ze. Dat hun vaste baan ten einde komt... En dan krijgen ze kort na het aanbod om terug te komen als ZZP'er of als flexwerker. Alleen dan verdienen ze minder. Mensen zijn niet meer zeker van hun inkomen. Kan dat zomaar? Um, helaas merken we uh, dat het in de praktijk gebeurt. Uh, en ik zou zeggen, het bestaande ontslagrecht zou dit toch onmogelijk moeten maken. Want ontslag mag alleen dan ver uh, verleend worden als het werk ook echt wegvalt... Niet omdat bazen denken, we zijn goedkoper uit... als we een zzpr of een flexwerker in dienst nemen. Dus het is eigenlijk de baas die de regelgeving misbruikt? Ja, of die het allemaal wel een beetje soepeltjes in eigen richting bijbuigt. Maar heeft u zicht op hoeveel dat nou eigenlijk uh, uh, gebeurt? Hoeveel werkgevers zich hier aan schuldig maken? Nou ja, in dit onderzoek uh, geeft dus de helft van de mensen aan... wij herkennen dit... Uh, een op de vijf mensen uh, zegt ook, wij hebben het zelf meegemaakt. Uh, het is dus op veel grotere schaal dan dat we tot nu toe gedacht hadden. En wat vindt u dat eraan moet gebeuren? Want de werkgever die doet het, die stelt het voor. De werknemer die accepteert het, klablijkelijk. Hoe kun je dat doorbreken dan? Nou, dat kon je bijvoorbeeld doorbreken door uh, uh, mooie acties te voeren... zoals bij Albert Heijn uh, net voor de kerst. Waar het ging over... Wij willen meer vaste banen, uh, zodat ook meer mensen perspectief hebben op gewoon goed werk. Aan de andere kant constateert u dat het oude werken eigenlijk ook uh, de uiterste houdbaarheidsdatum bijna heeft overschreden. Dus dat de toekomst toch ligt in flexibele arbeid en het nieuwe werken. Zeker. Ik zeg ook niet, ik ben tegen flexibel werken. Ben ik helemaal niet. Juist omdat flexibel werken ook voor werknemers enorme voordelen kan, uh, kan, uh, kan hebben... Alleen dan gaat flexibel werk, wat mij betreft, wel met keuzevrijheid van werknemers eh, gepaard. En moeten werkgevers ook de verantwoordelijkheid willen nemen voor die werknemers, moet je niet zeggen. hé, hey, dat zijn de flexwerkers. Die kan ik in het vervolg over het hoofd zien. Dan moet je ook de verantwoordelijkheid willen nemen voor hun loopbaanmogelijkheden, voor hun scholing, voor hun inkomenszekerheid, voor hun toekomstperspectief. Vakbond wil dat het ministerie van Sociale Zaken optreedt tegen dit misbruik. Bijna 400.000 werknemers hebben ermee te maken gekregen. Dat wordt een bijdrage van Gertjan Dennekamp. Goud en Suriname zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar goudzoekers verzieken de natuur... en daar wil de Surinaamse regering verandering in gaan brengen. Daarom gaan vanaf nu teams naar het binnenland om de goudzoekers te registreren. Voor hun vertrek worden de controleurs nog wel even toegesproken door hun teamchef. U bent de pioniers, wil zeggen dat wat u nu gaat doen, gaat eigenlijk... Een, dit is een markering, dat is een stap in de geschiedenis. Het is belangrijk, omdat het niet alleen gaat om registreren van mensen. Het gaat ook om dat we uiteindelijk willen voorkomen dat het achterland in feite achtergelaten wordt als een gatenkaas... ...en vervuild met kwik. En dat is nou precies het probleem. Het binnenland van Suriname wordt kapot gemaakt... ...omdat goudzoekers op alle mogelijke manieren aan het gouddelven zijn. En ze gebruiken daar vooral kwik voor. Om in elk geval een inzicht te krijgen om hoeveel mensen het gaat... ...is de Surinaamse regering dus begonnen met het registreren van de goudzoekers. En dat gebeurt niet alleen in Paramaribo, maar ook in het binnenland. Vertelt Gerold Dompag. Nou, we willen in ieder geval een beeld brengen van wat daar allemaal gebeurt... ...wie daar allemaal is... En uh, het uh, maakt niet uit of je kleinschalige mijnbouwer bent, zoals dat zo mooi heet, of Karim Peiro. Maar je kan bijvoorbeeld ook een uh, cabaretier zijn of een, uh, of een publieksdame uh, of een madame die daar een club runt. Al deze mensen willen wij in beeld brengen. Om op uh, zeg maar een gegeven moment toch een plaat te hebben van wat is daar aan de hand. Heeft, u, heeft de overheid een indicatie bij benadering om hoeveel mensen het in het binnenland van Suriname gaat? De schatting is dat er uh, aan de hand, en dat is ook weer een leuk uh, gegeven... dat we gebruik hebben gemaakt van het aantal verstrekte klamboes... door de Malariebestrijdingsdienst uh, extra na 2009. En als je even zeg maar, klamboes mag tellen... dan uh, kunnen wij verwachten dat we praten over in totaal... Uh, buitenlanders en uh, eigen mensen tegen de 30.000. Uiteindelijk moet de staatskas er ook beter van worden, van deze hele actie. Ja, gaat ook gebeuren? Kijk, als uh, u even in beeld brengt dat er op dit moment uh, niet meer dan 10.000 SRD, en hou me even daar goed hoor, maar dat is die, die orde, uh, per jaar uh, binnen wordt gehaald door de fiscus. En 10.000 SRD praten we over 3000 euro? Ja. Voor de hele goudsector en er zijn ongeveer 30.000 mensen in de kleinschalige mijnbouw die dus goudwinning doen. Nou, dat is dus onvoorstelbaar. Dat betekent dat als deze mensen allemaal een, een fractie van wat ze zouden moeten afdragen, op een of andere manier gaan afdragen, dan komen we uh, in feite al een heel eind verder. Om welke bedragen praten we als we praten over die kleinschalige goudwinning in het binnenland? Nou ja, kijk, als je nagaat dat geschat wordt dat 1 miljard US dollar wordt geëxtraheerd, getrokken uit de grond jaarlijks. En dat de kleinschalige mijnbouwers daarvoor de helft uh, daarvan verantwoordelijk zijn. Uh, een deel gaat via smokkel weg, een deel wordt netjes verkocht aan de goudopkopers lokaal. Maar uh, dan praat je natuurlijk over heel veel geld. De goudzoekers in Suriname zullen gecontroleerd gaan worden... voortaan door speciale teams. U hoort een bijdrage van een correspondent Henna Drijbaar. Het, het wassende water straks in de Gelderse Ooipolder. polder Verslaggever Karin Alberts poogt haar voeten droog te houden. Zomaar eens horen of dat lukt. is de verkeersinformatie bij de RWB. Helene de Geest. Ja, de temperaturen die liggen zo rond het vriespunt... ook de wegdektemperaturen. Dus het kan op, vooral op lokale wegen nog plaatselijk behoorlijk glad zijn... Verder is er niet zo gek veel aan de hand op de weg. Er staat vooral file in de buurt van Amsterdam en Rotterdam. En eentje aan de andere kant van het land, op de A12, vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Tussen Duiven en knopend Velperbroek, drie kilometer. Zegt die gladheid, uh, Helene? Is het alleen secundaire wegen, lokale wegen? Of, of ook nog wel snelwegen? Nee, het is voornamelijk inderdaad op de lokale wegen. Maar ja, het blijft altijd een beetje oppassen op uh, op- en afritten... en op uh, wat hoger gelegen delen, dus op bruggen en zo. Daar kan het toch nog wel een beetje glad zijn. Uitkijkend dus, alleen de geest bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Dan inderdaad door naar Karin Alberts in de ooi op een dijkje. Maar, Karin, je ziet het water naderen. Nou, je kunt wel zeggen, ik ben omgeven door het water. Links ja. van mij en rechts van mij... En dan daarboven nog die sterrenhemel. En in de verte de lichtjes van Nijmegen. En dan een ochtend, uh, ochtendwandeling op het vroege tijdstip. Met naast mij ja, het is even bewoners. wennen. Hè? Het is even wennen weer, <laughs> ja. <laughs> maar, uh, maar wel erg prettig. Want het is volgens mij een prachtige omgeving. Dat ga ik zien naarmate het natuurlijk lichter wordt. Want dit is echt een stuk natuurgebied, hè, Michiel Renswoude? Ja, absoluut. Dit is de oude Waal. Ja. Oh, daar is iemand wakker. Kijk, iemand die zijn hond al uitlaat zo te zien. Goedemorgen. Goeiedag. En jullie zijn de. Gaat dat zo? Het gaat helemaal goed. Ja, we komen nog een wandelaar tegen. Ja, ik ben nu op de, op de zender. Iemand op de dijk die even komt vragen of we hier goed lopen. Want dat is maar de vraag hoe lang dat nog zou kunnen. Uh, dit dorp waar we naartoe op weg zijn, dat buurtschap, de Vlietberg, negen huizen groot, ligt dus omgeven door water. En dat water dat gaat alleen maar toenemen de komende uren. En waarschijnlijk morgen is dat hele dorp onbereikbaar. Dus de bewoners moeten dan met een bootje naar de kant. Willen ze nog naar hun werk, naar school, naar de bakker, noem maar op. Ja, en dan ga ik toch even, sorry heren, in uw gesprek onderbreken. Want uh, uh, dat, dat is ook wel weer apart om straks met een bootje naar de kant te moeten. Ja, absoluut. Dit is nog maar even de vraag, maar waarschijnlijk wel. Maar deze meneer die woont hier ja. en uh, die heeft net over de weg... Het dat, uh, dat uh, uh, is maar heel dun asfalt, toch? Het is een hele dunne uh, laag. Ja. Ja. Maar is het nog wel droog, meneer, of moeten ze hier al bang nee, zijn het, voor nee, water? Het is, het is hier absoluut droog. Ja, ja. Ja, ja, jullie kunnen gewoon, het pad is helemaal schoongemaakt. Dus jullie kunnen, gewoon, uh, ja, jullie kunnen gewoon door. Maar de komende uren zal het hier waarschijnlijk wel nat worden. Nee, het, lijkt, het lijkt mee te vallen. Uh, het kan hier net onderin, zo bij de, bij de boerderij, bij de oude gebouwen hier, kan het uh, misschien wat gaan lopen, maar dat, duurt, dat zal pas donderdag zijn. Maar het lijkt af of, of mee te vallen. Ja. Ja, de berichten die zijn ongeveer een meter teruggesteld, zou ik zeggen, van, uh, van het begin. Oké, okay. en is dat dan meteen een zucht van opluchting bij de bewoners van die terp? Uh, nou, voor mij, uh, ik, ik vind het wel spannend. U zat uh, te verheugen of dat tochtje je met de boot? Uh, ja, dat is, dat is wel leuk hoor, na tien jaar, vind ik. <laughs> en uh, uh, ja, goed, het is wel onhandig. Maar uh, ja, dan moet je hier ook eigenlijk niet gaan wonen, denk ik. De... Dan ga je gewoon in Nijmegen wonen, of weet ik waar. Ja, en u en... bent mij komen oppikken op die dijk. Want alle bewoners van de terp hebben hun uh, auto bovenaan de dijk geparkeerd. Ja. Om maar te voorkomen dat ze op een gegeven moment de auto beneden hebben staan. En die ook nat wordt, hè? De auto, ja. Of dat ja, ze nou je... van niet verder kunnen. Nou ja, goed. Dan uh, kan je alleen rondjes rijden hier, Ja. ja. ja. ja. En... Uh... Dus uh, ja, als je, als je mobiel wil zijn en, uh, en uh, naar je werk en weet ik wat... Ja, dan moet je gewoon een auto op de dijk uh, hebben staan. Ja, ja. precies. Uh, Zullen we verder lopen? Want het is nog een eindje lopen naar uw ja, huis, hè? Het is he? nog een eindje lopen, okay. ja. Zeg, meneer, bedankt. Goeiedag. Succes met het water, hè? Nou, en daar lopen we weer. Het is een anderhalve kilometer, geloof ik, hè? Uh, ja, ongeveer. Ik had het net een beetje koud, Marcel, maar dat gaat wel goed komen... want ik ben nu alweer lekker op temperatuur, kan ik je melden. Nou, dan spreken we weer over anderhalve kilometer, Karen. Sterkte vanochtend. Bijna tien voor zeven, dit is het NOS Radio 1-journaal. De medewerkers van Paleis Het Loo... hebben een paar prachtige nieuwe aanwinsten binnen te halen, weten binnen te halen. Zo is er in Apeldoorn nu een monumentale Delftse tuinpot... die stamt uit de 17e eeuw te zien... maar ook een bijzondere avondjapon van koningin Juliana. Conservator Trudy Rosa de Cavaglio beschrijft deze jurk. Het is een uh, slankvallende jurk van kremkleurige uh, zijden...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 Uh, ik weet dat ze, ja, ze is zuinig, ze bewaart de dingen goed, zorgt er goed voor. En uh, ook de prinses heeft hem nog een keer gedragen in 1983. De jurk, de avondjurk, de hij avond, heeft zijn die, dienst wel ja. gedaan. Hij heeft echt zijn dienst gedaan, ja. En de avondjapon van koningin Juliana is te zien dus op Paleis Het Loo. Conservator Trudy Rosa de Carvalho hoorde u en John Saarbach die sprak met haar. Studenten en onderzoekers van de TU Delft gaan meedoen aan een wedstrijd zonnehuis bouwen in Spanje. Het hele huis moet draaien op zonne-energie. Onderzoeker Florian Heinzelman, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Hoe gaat het eruit zien, dat zonnehuis? Nou, uh, wij zijn nu bezig met zeg maar, een schetsontwerp. Uh, die hebben we nu af. Uh, daar zijn we nog bezig mee. Maar in principe uh, gaan we een drijvend gebouw doen die een soort van heliotroop. Dat bedoelt, uh, die draait zich met de zon mee. Dat is zo de, de eerste idee die ja. we hebben. Oké, okay. een woonboot dus, een heliotroop, zeg ik dat goed? Een... Ja, een heliotroop. Wat dat is dus dat? Een, een gebouw die zich met de zon meedraait. Aha, dat is het. Draait met zo, nou, de zon. Wij uh, combineren zeg maar, uh, de Nederlandse waterwoningen ja. en het draaien, omdat het eigenlijk uh, weinig moeite maakt. Op het water, de uh, gebouw laten te draaien. Is het niet omslachtig om een heel gebouw te laten draaien, terwijl je misschien alleen de zonnepanelen ook kunt mee laten draaien? Ja, wel, maar, um, nou, kijk. Um het is niet alleen de zonnepanelen uh, die een, een, een uh, belang hebben in de uh, prijsvraag, maar ook uh, de klimaat bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, heeft u de mogelijkheid iets te doen met de gevel, daar uh, zeg maar uh, zonwering beneden te laten of uh -huh. uh, met, als je de huizen uh, laat meedraaien... Heeft de mogelijkheid, zeg maar, zomers altijd uh, de geslotene gevel uh, tegen de zon te draaien. En winters, bijvoorbeeld, dan de open, de glasgevel. En ja, dus, ja. heeft er dan ontzettende warmte gewin. Ja, het, uh, huis gaat, het huis gaat dus reageren op de zon. Hoe schat u de kansen in? Ja, goed. Ja, <laughs> waarom? <laughs> nou, uh, we hebben een goed team. We hebben een behoorlijk aantal studenten. We hebben dertig studenten. Van uh, alle soorten van achtergrond. Bijvoorbeeld bouwkunde. Uh, sustainable energy technology. Um, engineering policy analysis. En we hebben natuurlijk ook een groot team aan uh, hoogleraren en. Uh, nou, uh, medewerkers. Ja. Ook, is, uh, ja. Is dit trouwens een interessante wedstrijd om te doen, om mee te doen? Ja, maar anders deden u het natuurlijk niet. Want je zou toch zeggen: alles over zonnepanelen. dat is wel zo'n beetje bekend. Ja, maar kijk. Um, bij de prijsvraag wat belangrijk is, is de geheel. Dat gaat hier niet alleen over um, zeg maar, uh, zonnepanelen tegen een gebouw te schroeven, maar gaat echt over um, nou, een aantal van dingen die het interessant ma uh, maakt. Nou, de, de decathlon is eigenlijk een, een teamkamp en er uh, spelen meerdere aspecten een rol. Zo net als architectuur, uh, engineering, construction, dan natuurlijk wel energieefficiëntie en, en duurzaamheid, ja. om een aantal te noemen maar dit geheel en hoe je dat geheel ontwerpt en dan ook wel uh, bouwt. Dat is interessant. En dat is wel ook voor studenten interessant om ja. iets te bouwen. Ja, de, de Spaanse overheid uh, geeft ieder team 100.000 euro. Maar dat is niet genoeg he, om, om dat uh, huis van u te bouwen. U, hoopt, u moet ook sponsors hebben. Hoopt u ook ja, nieuwe vindingen gelijk te kunnen implementeren... Zeg maar, gelijk, zodat ze ook in de bouw toegepast kunnen worden? Ja, natuurlijk wel. We zijn in principe op zoek... Um, naar partners van de verschillende industrieën, bijvoorbeeld ja banken of energiebedrijven of bedrijven die zonnepanelen uh, herstellen, um, als we van van zulke bedrijven die met met ons uh, willen samenwerken ja. en uh, die kunnen wel ook uh, nou, uh, nou, kennis van ons uithalen bijvoorbeeld. Ja. Nou, succes met de wedstrijd. Het is pas te zien uiteindelijk het resultaat uh, in Madrid in 2012. En dan ook nog tijdens de bouwbeurs van 7 tot 12 februari. De eerste ontwerpen in Utrecht zijn dan te zien. Florian Heinzelman, hartelijk dank. Ja. Graag en succes nogmaals. Ja. Goedemorgen. OS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. René van Brakel. Sabotage in de Europese Rekenkamer, kop de Volkskrant. Leden hebben jarenlang onregelmatigheden en fraude... met Europees geld verdoezeld. Maarten Engwerda, tot 1 januari lid van de Europese Rekenkamer... spreekt over een cultuur van toedekken in de krant. Hij beschuldigt vooral zijn Franse en Italiaanse collega's. De Rekenkamer is gevestigd in Luxemburg... en controleert de inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. Engwerda vindt van zichzelf dat hij het in zijn 15-jarige carrière... allemaal wel netjes heeft gedaan. Volgens hem is er op zijn initiatief sinds 2005 een controlesysteem... waarbij nationale rekenkamers de Europese rekenkamer controleren. De privégegevens van gastouders liggen op straat. Dat vindt de Vereniging van Gastouderbureaus een kwalijke zaak. Het Nederlands Dagblad legt uit dat de gegevens van geregistreerde gastouders... sinds 1 januari openbaar zijn. De vereniging van gastouderbureaus is naar eigen zeggen vorige week overladen met klachten van gastouders. Ze vinden het volgens de voorzitter vreselijk dat hun privé-telefoonnummer op een website is te vinden. In het register zijn zo'n 50.000 gastouders ingeschreven. Avonds van Rotterdam en Antwerpen gaan samenwerken om het Europese achterland beter te kunnen bedienen. Ze zijn van plan daarvoor samen een aandeel te komen in het Duisburgse havenbedrijf. Het is geen belegging, maar een investering om meer te kunnen vervoeren via Duisburg. Jarenlang lagen het Nederlandse en het Belgische havenbedrijf in de clinch. Maar nu hebben ze volgens het Financiële Dagblad... een vriendschappelijk bondgenootschap gesloten. Er was jarenlang ruzie over het uitbaggeren van de Westerschelde. Nu die klus eindelijk is geklaard, lijkt de weg vrij voor samenwerking. De politietop wil zelf de baas spelen... en verzet zich tegen het plan van de minister om de bonnenquota af te schaffen. De korpsbeheerder van de regio Zuid-Holland-Zuid... heeft daarover zelfs een brandbrief naar de minister gestuurd. SP-Kamerlid Van Raak is verbijsterd over de brief... Korpsen worden geleid door eigenzinnige politiemanagers als Welten. Al dus raken de Telegraaf. Ze willen zelf de baas spelen. Politiek heeft beslist dat het afgelopen moet zijn met de bonnenquota. En het is onbestaanbaar dat ze het nou toch weer proberen. Volgens de korpsbeheerder zijn de afspraken over een vast aantal bekeuringen belangrijk... voor het verbeteren van de verkeersveiligheid... en het bestrijden van overla overlast in wijken en buurten. Hij is van mening dat die werkwijze de komende jaren moet worden voortgezet. Wiettelers dan, die raken hun koophuis- of bedrijfsverband kwijt als daarin een plantage wordt gevonden. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie... wil dat deze harde maatregel dit jaar nog van kracht wordt. Hij is daarover in gesprek met banken en hypotheekverstrekkers. En volgens het AD telt Nederland zo'n 50.000 hennepkwekerijen. Opstelten, de minister, denkt dat de daders met een koophuis... eenmaal het uit het gevangen weer op oude voet doorgaan. En dat is niet de bedoeling, zegt de minister. Bij een huurcontract is het al zo dat men het huis moet verlaten... als er een plantage is aangetroffen. Zover krantenoverzicht, meegelezen door René van Brakel. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal, laatste nieuws uit Australië... waar ze zo'n beetje met een inlandse tsunami te maken hebben. We gaan praten over de gevolgen de nasleep van de brand in Moerdijk. praten met deskundige Ben Ahlen over het bestrijden van de crisis... en de communicatie met de bevolking. En ook Deventer maakt zich zo langzamerhand op... al is het niet vergelijkbaar met Australië voor het hoge water. Dit is Radio 1.